Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De clubkaart en de combiregeling in het betaald voetbal gaan veranderen. Er komen proeven waarbij mensen zonder clubkaart naar wedstrijden kunnen... en zonder combiregeling naar uitwedstrijden kunnen reizen. Minister van der Steur van Justitie heeft daarover afspraken gemaakt... met de KNVB, het OM, de politie en de clubs. Van der Steur wil het voetbal weer toegankelijker maken... voor gewone supporters. Die worden nu vaak tegengehouden... door de veiligheidsmaatregelen tegen hooligans. Nederlandse energiecentrales hebben in het eerste halfjaar... een recordhoeveelheid kolen verstookt. Hoogtepunt was in april. Toen verstookten de centrales 1,3 miljard kilo. Zo blijkt uit cijfers van het CMS. En daarmee is het kolenverbruik bijna een derde hoger... dan in de afgelopen drie jaar. Kolencentrales zijn veel vervuilender dan centrales op gas. Toch lukt het nog niet om van kolen af te komen. De nieuwe kolencentrales aan de Eemshaven en op de Maasvlakte zijn gaan draaien... De economie groeit en in april stond de kachel aan omdat het koud was. In de regio Venlo hebben 42 mensen schurft opgelopen... meldt de regionale website 1 Limburg. Bron van de besmetting is een patiënt van het Vie Medisch Centrum in Venlo. Gisteravond zijn zo'n 500 patiënten, medewerkers van het ziekenhuis... en hun contacten preventief behandeld. Schurft is een ongevaarlijke, maar zeer besmettelijke huidziekte... die wordt veroorzaakt door een meid... Patiënten hebben vooral last van uitslag en jeuk. De situatie in Limburg is volgens de GGD nu onder controle. Ziggo en Sport1 komen met een gratis sportzender, meldt het AD. De nieuwe zender zou Ziggo Sport gaan heten... en onder meer Spaans voetbal en Formule 1 races gaan uitzenden. Volgens het AD komt Ziggo Sport nog dit jaar beschikbaar... voor alle ruim 4 miljoen klanten van Ziggo. Het abonnementsgeld zou niet worden verhoogd. Het AD meldt ook dat de Champions League op de nieuwe zender te zien zou zijn, maar die blijft bij SBS. Het weer bewolkt en vanuit het zuidoosten regen. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOX. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een bescheiden ochtendspits met zo'n 50 kilometer in totaal. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat er van 6 kilometer tussen Eembrug en Hoevelaken. De andere kant op richting Amsterdam tussen Naarden en Knopend muidenberg ook 6 kilometer file. A7 Horenzaandam tussen Purmerend Noord en Afrit Weidewormer 5 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen 6 kilometer tussen Knopend Velzen en Knopend Badhoevedorp. Op de A12 Utrecht Den Haag staat 8 kilometer file tussen Zoetermeer en Voorburg. Nog steeds wateroverlast op de A20 Gouda, hoek van Holland bij Krooswijk. Op de A27 Gorkum, Utrecht, staat 6 kilometer bij Houten. A27 Almere-Utrecht, 7 kilometer tussen knoopend Eemnes en Utrecht-Noord. A27 Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Houten, 8 kilometer. A44 Amsterdam-Den Haag, 3 kilometer bij Wassenaar. En op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen Vreeland en de aansluiting met de A2, 2 kilometer.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 Als we stil staan. Alles zijn. We zijn uh, weer terug bij. Michel is al u. begonnen. Ja. En uh, inderdaad, we hebben voor ons zitten. Michel Demmers uh, van harte welkom. Hij was al begonnen gedurende mooi. dat hele muziek en zo. Ja. We, we zeiden we zullen doorgaan. Ja. We geven en, nooit op. Nee. En wij gaan ook door en uh, niet alleen door, maar we gaan ook nog even kijken van wat is er nou de afgelopen periode um, ja. allemaal gebeurd. Is de wat terugblik hè, waar we, ja, wat is het te melden? Ja. We hebben inmiddels een uh, heel lijstje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 Kortom, hier ligt nog een hoop werk. Ja, dat is ja dus de, de provincie heeft zich haar best gedaan... He, met de, uh, onderzoek Identiteit Badplaatsen. Ja. En die heeft daar ook in geconstateerd... dat Zandvoort een beetje zwalkende toko is. Uh, alles in de tent voor 50 En meer, uh, ja. en uh, de en meer smaak hadden ze niet. Hoeveel badplaatsen zijn er meegenomen in het onderzoek? Uh, de alle badplaatsen van Noord provincie Noord-Holland. En komt uh, Zandvoort daar beduidend slechter uit... Dan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 Nou, dan had je nog een onderwerp, uh, Michel. Het museum, het oude museum. Wat heb je daarover? Ja, daar betekent? zijn we natuurlijk al 12, 15 jaar mee bezig. Um, en daar is ook een voorbeeld van uh, niet uh, kunnen of willen besluiten. En um, dat is ook uh, uh, uh, op landelijk niveau is dat ook een probleem. Er zijn veel lobbygroepen.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 omdat een beetje langs elkaar heen werken. Dus er sommige dingen als gemeente kan je rekkelijk zien. Hè, in het kader van je prioritering van je beleid. En je kan het ook heel precies zien. De rekkelijk en de precieze hoor ik hier. Ja, hè? en dan heb je de precieze die al eerder in de geschiedenis. Ja, en de precieze, die maken dan uh, het uh, beleid. Hè, dus uh, verruiming en verbetering van de verblijfsaccommodatie weer onmogelijk. Ja. Dan kom ik op de strand Dat was natuurlijk een heel leuk ding. Dan denk je, nou, dat is goed, verblijf accommodatie heel erop en eraan, ja. uh, maar om dat nou vanaf de rotonde tot en met het Naakstrand uh, massaal in te voeren, dat is niet zo handig. Uh, je moet gewoon proberen om, ik ga een pilot beginnen met een paar, kijken hoe dat gaat. Ja. Maar stel dat je dat nou doet als strandent en je investeert daarin, dan hang je via je bestemmingsplan aan de nota.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 uh, breed, iets verbreed, dus de rekkelijken. En dan, dan gaat het, is het niet aan de orde dat een ambtenaar dat uh, theoretisch bekijkt... en dan over vijf maanden op een gegeven moment zegt van nee, vinden we niet goed. Die ambtenaar die moet er dan even naartoe en zeggen ik kan het ter plekke bekijken. En dan ja. krijgt ja of nee. Hmm. Zou dat ook niet iets zijn voor zand, voor, denk ik dan? Ja, maar goed. We hebben ik denk we dat natuurlijk ambtenaars die uh, uh, dat ook uh, uh, wel leuk zouden vinden. Ja, maar in de 9 van de 10 gevallen is het eigenlijk zo... dat geldt ook voor het Rijk, heel veel tekentafel... Ja. Uh, plannen en uh, hoe, hoe dat dan uitgevoerd moet worden dat wij ja, dus, kijk dus en en ze de ja, straat op. ja ja ja maar dan moeten we eigenlijk niet alleen zien van we gaan nu fysiek kijken hoe het in elkaar steekt in dit onderwerp maar dan moeten we al gemeentebreed doen met alle onderwerpen. Ja, Absoluut. Nee, allemaal tekentafelverzinsels ja. ja, en ja. heel veel aannames. Hè. We nemen aan mm. dat we nemen mm. aan dat dat blijkt helemaal niet te werken. Nee. Dan struikelt het om. Dus de, als je dus net als de gemeente interessant voor het verzins bent. Om allerlei taken die je hebt uh, uit te besteden, outsourcen, allergie voeren. Dat betekent dat je de, dat op een enig moment de uitvoering de dienst gaat uitmaken. Als ze dat niet goed doen. En het beleid niet. Dus dat is nou eigenlijk het, het grootste probleem. En als de uitvoering op afstand zit. Dat is een zelfstandige organisatie met een BV. Dan kan je, dan kan je niet zeggen van nee. als gemeente. Ga maar eens nou, even ik, kijken. Ga, ik ga me nee. met die uitvoering nee, bemoeien. Nee, nee, ben ik er heel met je eens. Want je hebt het uitbesteed. Ja. Ja. Nee, nou, dat, nee, dat is een dat lastige. Is het is of het een of het ander inderdaad. Ja. Ja. We hebben nog wel een hele lijst uh, trouwens, ja. uh, ja, overgestelde voorgestelde een, lijst door uh, de Michel de Demmers. Ja. Ja. <laughs> is wel iets over de horeca? Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, ja, ja, Dus de, laten we zeggen de actie van de burgemeester, uh, die ja. is uh, baas van, uh, van uh, um, uh, openbare orde en veiligheid. Mm -hmm. Ja, Die heeft uh, toen uh, uh, in de haltestraat uh, het ja. een en ander geconstateerd en de harde actie ja. op ondernomen. Ja. Althans, zo leek dat in ieder geval.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 Ja. Maar, goed, maar euh, volgens mij is een signaal afgeven door een burgemeester no nooit een kwalijke zaak. Nee, Het, nee. het, het heeft zoiets van tot hiertoe en niet verder. Het kan toch alleen maar goed werken? Een waarschuwing was het eigenlijk. Ja, nou, maar als ja. je op een bepaald moment een aantal maatregelen neemt... of aangiftes doet of wat dan ook... en het heeft allemaal uh, geen gevolg... Nee, maar er dan gaan er die mensen de mensen uh... lezen le wat er ge over gezegd. Maar ook in de uitvoering, nee, maar qua sancties, werkt op, het dan het niet. Misschien werkt het wel preventief. Ik ja. moet zeggen dat ja. persoonlijk, het maar het daar goed, zit ik ja. hier niet voor. Ik ben niet de ge geïnterviewde. Ja. Ja. Persoonlijk dacht ik vind ik dit niet zo slecht, maar nee, nou, hoeft, kom ik Nee, maar ik. Maar, maar, goed. <laughs> maar goed. Het was dus een signaal. Het was een signaal. Ik wel. Ja. ja. En over die rode straat, ja, daar is het laatste, woord nog niet over gezegd. Nou, daar is ook een nette procedure voor hoe dat te regelen. Via bestemmingsplan ja. en uh, via het ja. uitzendbureau. En ja. een uh, speciale uh, artikel in de APV. Ja. Waar omschreven wordt wat goed verhuurderschap is. En als dat ja. Ja. in de APV staat, kan je handhaven. Ja. Dan kan je ja, oh, ja. handhaven. Dat hebben we dus niet. Ja. Ja. Maar ik heb dat allemaal aan uh, Jerry, die trekt die kar. Ja, nee, ja, uh, dus die heeft dat allemaal uh, gekregen. Ja. Ja. We gaan het zien.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 En dan denk ik, die 5 miljoen die dan in het entree wordt gestompt wordt... Dat is ten opzichte van die bedrag is dat, dat natuurlijk peanuts. peanuts. Als, als advocaat van de duivel zou ik zeggen... je kunt geen appels met peren vergelijken, hè? Nee. Uh, dat zal waarschijnlijk de provincie nee, zeggen. Nee, nee, nee, nee, dat is niet waar. Het is, uh, dat is, uh, zegt de commissaris van de Koning zal zeggen... ja, zo, die mensen die stemmen op, de, op GroenLinks... Ja. of op de dierenpartij in D66 willen ook altijd een beetje... ze willen vooruit, maar het mag geen lawaai maken. Nee. Ja, het uh, uh, mag ook niet dus,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 Nou, die vijf ton, uh, die aantal tonnen die we hebben gekregen tot nu toe... Hè, voor de entree, ja, dat gaat op aan rekenen en tekenen. De, dus dat is een hele vervelende ja, zaak. Ja, dat is jammer. En als er wat nu natuurbruggen uh, gemaakt ja, moeten worden... Ja, is... bestemmingsplan maken, ze doen dus bestemmingsplan maken... financieren, ja. ze maken het en ze beheren het. Ja. Dat ja. kan allemaal wel. Ja. Ja. ja, Maar zij zijn ook democratisch gekozen en hebben nee, ook... Dat, ja, nee, dat gaat niet zin. alleen om de democratie. Nee, dat gaat ook over wat vind jij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 Als ik de provincie ja. was, had ik ja. weer het even het weekend over het, om wat na, over na te denken, toch? Zo is dat. Maar ja. Ik ben ja. de provincie niet. Ja. Wij, uh... Nou ja, wat is de rol van de commissaris van de koning eigenlijk? Ja. Ja. Elke, elke, elke We kunnen het een andere keertje ja. over hebben, want de twintig ja. minuten zijn voorbij. We hebben heel wat onderwerpen <laughs> toch wel. Uh... Ging je snel zeg? Ja, dat gaat hard. Dat kan wel. Wel ja. gestructureerd. Ja. ja, maar dat is het programma uh, Goedemorgen Zandvoort nou ja. eenmaal. En iedereen mag aan het woord komen. Zo is dat. Ja, zulke goede, fantastische gespreksleiders hier. Dankjewel, Dankjewel Michel. Michel. Je, maakt, je maakt het weer helemaal goed vandaag. Ja, dan zie ik <laughs> u volgende week op zaterdag ook weer voor een uur om de rest uit te leggen. We gaan, we gaan we daar nog even met de redactie over hebben. Ja, dan gaan we gaan het hebben over de markt. Ons antwoord daarop is wellicht. <laughs> Ik wens je een heel goed weekend. U weekend. krijgt garanties tot de deur. <laughs> Als je het maar weet.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 Ja, tegenover ons zit uh, ja, wel uh, zelfs uh, Floris komt even kijken. Van, hij, uh, was, ja. uh, hij was vroeger ook een. Wat was je? Een kabouter of. Uh, <lacht> nee, <lacht> oké. Okay. Uh, neem mij niet kwalijk. It, dit zijn allemaal dingen wij zijn waar leken. ik niets <lacht> van weet. Maar uh, van de scouting, de Buffalo's, zit hier uh, tegenover ons Jan Hilko en Casper. Ja. En wij zijn ongelooflijk benieuwd. Wij hebben de voorspelling al gekregen dat na acht minuten, als wij klaar zijn, wij. Uh, bij de scouting gaan. Ja, klopt. Ik wil ja. het nog wel eens Nou, ik ga mijn uiterste best doen natuurlijk. Zes minuten overtuigen en twee minuten okay. om de handtekening te zetten... Okay. dan zijn we er volgens mij. We dus zullen dat... het zien. Ga ja, vertel. Nou, ja, ja, ja, nou, we hebben gelukkig een mooie weer meegenomen. Want uh, vandaag hebben we onze open oh, waren dag. Waren jullie dat? Ja, ja we, we, we, we, we oh, dat hebben zin. het geboekt en gekregen. Oké. Okay. Gelukkig. Ja, we doen, doen onze open dag. En uh, ja. voorheen deden we dat op ons eigen terrein. Ja. We dachten, nou, laten de mensen naar ons toe komen. Maar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 Ja. En de Welpen hebben ook dat spelelement... maar wel iets meer competitie erin. En dat was wat Floris was, een wel. Ja, klopt, ja, een Wel. Ja, ja. ja. Dus dan is het, ja. dat, die leeftijden zijn voor mij niet echt veranderd... dus dan kunnen we ook wel inschatten hoe oud hij toen uh, toe ja. was. Ja. <laughs> um, dat is 7 tot en 11. Dan gaan we naar 11 tot en met 15. Dat, zijn de, de, de, dat begint een beetje de, de puberteit. wat, wat ja, stoerder. Ja, ja, ja. Dat ja. komt voor mezelf op. Dus daar zeringen, komt de competitie ja. wat meer naar voren. Maar ook uh, wat meer spannende dingen. Bij de, bij de Welpen doe je ook al spannende dingen. Speurtochten bijvoorbeeld. Maar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 met een bijl gehakt worden. Okay. Er wordt vuurtje gestookt. Allemaal wel in... In een, in een korf. Dus allemaal veilig opgesteld. Ja. De brandblussen staat ernaast. Ja, Zijf, gereguleerd. Absoluut. Ja, ja. En ze kunnen ze groot pionieren. Dat houdt in dat ze met touw en hout een bouwwerk gaan maken. Of in ieder geval ja. elementen eraan toevoegen. Leuk. En dat is gewoon vrije inloop. Leuk. Dus van tien tot vijf. Men kan gewoon en langslopen. Iedereen kan meedoen. Iedereen mag meedoen. Ja. ja. Je mag ook kijken. Ik kan me voorstellen dat het misschien eng is om gelijk mee te doen. Maar je mag ook gerust even langslopen. Kijken. Er lopen genoeg mensen rond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 Het is moeite waard, leuk, goed weer. Ja. Ik hoop dat er heel veel mensen komen. Dat gaan we zeker doen. En, iedereen en, is welkom. Ja, en allemaal en, uh, blije mensen. Ja, ja van 10 tot 5. Okay. En uh, tot iedereen zaterdag. is welkom. Ja, en normaal iedere zaterdag van 2 tot 4 en 2 tot 5. Ja. Oké, okay, we sluiten af met uh, de Moody Blues met New Horizons. En dat geldt voor jullie. Dus horizons liggen allemaal weer open voor jullie en Absoluut. voor de Zandvoortse bevolking. <laughs> Dank. Dank jullie wel. Oh. and dancing No. Sure.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 Ja. Nee, ja, kan je me verstaan? Oké, ja, dan, dan, dan gaat goed. Want ik kan ja. hard praten hoor. Nee, is, gewend. Is, zo? Okay. is dat zo? Ja, okay. ja, ja, ja, ja. Dus, kan het wel. dus uh, hij kwam bij ons uh, voor de jeugdcultuurpas. Kwam hij bij uh, Theater de Krocht. En toen dacht ik... Hey, ik zeg, ben je wel goed? Piet, ja. hij zegt, ja. Je bent toch juf, kon niet van ballet? Ik zeg, ja, klopt. Nou, Piet, vertel verder. Ja, Piet, ja, mag vertel. Het ja, leuk was toen, dat? Um, toen ben ik daar binnengelopen en heb ik die les meegedaan. Ik zou eigenlijk alleen maar één les meedoen. Maar ik vond het zo leuk, heb ik meteen mijn moeder gebeld. En, dat, en toen ging ik meteen alle drie de lessen meedoen. En het mocht van Connie. Ja, dus dat vond ik hij mocht me helpen. Leuk. En dat is ballet, hè? Dan ballet. Ja, het is uh, ballet. En maar een speciaal ballet? Een hij, soort nee, ballet? Hij heb, nee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 Ja. Omdat zij natuurlijk een van de weinigen zijn. Is dat, ja, ja, ja, dat is natuurlijk ja, ja, ja, ja. ook wel weer een extraatje, ja. toch? Ja, ik ben ook een van de weinigen. Ja, ik ben ja. ook de enige bij Connie. Ja? Ja, en, ja en, klopt. We zijn er niet meer in de klas waarvan je zegt... Nee, nee, het is zo leuk. Allemaal voetbal en hockey. Ah, Allemaal voetbal klopt, en hockey. Ja, maar dat komt nog wel. We zijn pas bezig. We zijn natuurlijk ja. één jaar. En daarvoor heb ik natuurlijk ook altijd lesgegeven in Zandvoort. Ja. Maar ja, het is nu heel normaal dat, dat die jongens gewoon gaan dansen. Ja, natuurlijk. Volgend jaar zijn er vast meer erbij, ja, tuurlijk. Die etiketten zijn er goed. Je hebt helemaal veranderd. Ja, ja, ja, ja, helemaal tuurlijk. goed. Vinden ja. ze het leuk, leuk dat je op ballet bent? Ja, ze vinden ja, het allemaal leuk en ik werd ook nooit gepest of zo nee. omdat ik op ballet zat. Oh, nee, hij heeft er ook helemaal niets van. En is, zo hoort het ook, vind je uh, wel? Tuurlijk, ja. Of je nou gaat hockey of tennis. Ik bedoel, er zijn altijd jongens nodig, ja, toch? Het zijn ja. dingen die je leuk vindt om te doen en die ja, dat je doet. Ja, dat doen. is ook zo. Ja. Dus jij blijft nog wel voorlopig even doorgaan. Ja, voorlopig Heel ook. Heel goed. Is je broertje? Gaat hij ook mee?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 Woensdag november en ze kunnen kijken op www.oner-dance.nl. Maar Daar dit... staat het hele rooster ja. op en alles erop ja. en eraan. Ja. En uh, er is wel meer belangstelling, hè? komt er? Hè? Ja, dat gaat de hele goede ja. kant op. We zijn pas uh, uh, één jaar begonnen. Ja. En dit is nu het tweede seizoen. Ja. En uh, we hopen uh, aan het eind van het seizoen een uh, mooie voorstelling te geven. In een echt theater. Leuk? Ja. ja. Zal je, je wel leuk vinden, hè? Pieter? Uh, is, is ja, echt uh, echt <laughs> ja, theater is Haarlem. Uh, nou, we gaan eerst nog klein. We gaan eerst nog klein. Dus we gaan naar Heemstelen. Naar Heemstelen. In de Luivel. Ontzettend leuk theater. Vooral als je nog een kleine groep bent. En dan ja. kunnen de mensen ook ja. eerst aan je wennen. Van hoe werk je. Uh, de kinderen kunnen er een beetje aan wennen. Precies. Op die manier. Ja. En ja. spannend hè. Hé. Hey, ja. Vast een rol voor je weggelegd oh. daar. Oh. <laughs>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 Ja, want dat is zijn, uh, zijn kindje. Ja, absoluut. Leuk. Nou, ja. wij sluiten dit programma af met een heel positief verhaal. Het waren allemaal, allemaal positieve items dit keer, toch? Ja, altijd maar, toch. Uh, we wensen ook jullie heel veel succes. Dankjewel. En we gaan het zien met je. Zullen wij um, uh, alvast een handtekening aan hem vragen? Ja, voordat dan hij echt doet. Ik zou het maar doen, door, Piet. Piet. Hey, het is over een paar jaar heel wat waard. Ik, ik, ik zou het doen. dat we dat gaan doen. <laughs> Oké. Okay. Maar heel veel succes. Dank je wel. dank jullie wel. Dank je wel. Piet. Wij eindigen deze uh, uitzending van Goedemorgen Zandvoort met nog een paar leuke items. Uh, de agenda? De agenda nog, ja. Ja. Gerry. Ja. Um, even kijken. Wat, um, ja, oh ja, ik wilde eerst even melden dat de winnaar van de zandsculpturen 2015 is een Nederlander is. Ja. En dat is Maxime Gazendam. Ja, Fantastisch hè? Leuk. Zo prachtig. Ja, ja. Dat eventjes, ja, ze zijn allemaal uh, mooi. Ja.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 Onder de, uh, onderwerp, ja. ja, en dan is gisteren geopend de Expositie Expeditie. Historic uh, Grand Prix in het Zandvoorts Museum.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 De techniek is in handen van Sander Doudij met zijn nichtje als assistente. De redactie was van, Ja, ja. De redactie was in handen van Gert van Kuik, Yvonne van Roosendaal. Met de eindredactie Gerry Rutte. En ik dank heel hartelijk mijn mede-presentatrice Henny van der Leden. En dan dank ik mijn mede-presentatrice Gerry. dank, het was weer een leuke uitzending. We hebben weer genoten. Wij hopen u ook.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 Que dier adieu. Tu as à l'index. Nou gris-bleu. pour moi une voudrait Thomasen met het NOS-journaal. Nederlandse energiecentrales hebben in het eerste halfjaar... een record hoeveelheid kolen verstookt. Het hoogtepunt was in april. Toen verstookten de centrales 1,3 miljard kilo, blijkt uit zuid